Het kabinet wil gas duurder maken en stroom goedkoper. De energiebelasting op gas gaat tot 2026 in totaal met 10 cent per kubieke meter omhoog. De belasting op elektriciteit gaat met 5 cent per kilowattuur omlaag, melden bronnen aan de NOS. Dit is een van de maatregelen uit het klimaatakkoord dat naar verwachting vrijdag wordt gepresenteerd. Voor een gemiddeld gezin wordt gas in 7 jaar 150 euro duurder. Elektriciteit wordt juist 150 euro goedkoper. Door nog wat extra maatregelen wordt de totale energie. Voor een gemiddeld gezin lager. Drie Utrechters zijn veroordeeld voor een reeks plofkraken en mislukte pogingen in Gelderland en Utrecht. De hoofdverdachte kreeg tien jaar cel, de twee medeverdachten zes eh, jaar en dertig maanden. De hoofdverdachte probeerde acht keer om geld uit geldautomaten te stelen door die op te blazen. En dat lukte maar één keer, op 7 januari in Didam. De daders maakten toen 83.000 euro buit. Veel hadden ze er niet aan, want het geld was met verf besmeurd.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 zeilen is. Tot besluit nog het weer. Zon en wolkensluiers en tropisch warm bij 33 tot 36 graden. De zuidoostelijke wind draait vanmiddag naar het westen en dan koelt het flink af. Eerst in de kustgebieden en later ook op andere plaatsen. Morgen is het opnieuw zonnig en minder warm met 21 tot 32 graden. Dit was het NMW-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 Come on, yeah Come on, yeah Oh, oh, oh, oh. We're well, loving each day as if it's the last Dancing all night, I've been the blast Cause baby, I need you here Girl, I'm on a mission To cure my condition Cause without your kissin' Heart's just a prison So I'm hoping and wishing That girl I'm forgiven Say so yeah Yeah Cause every time you leave me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 E, e, ik voel me sexy als ik dans. Zo steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo maar. Ik voel me sexy als ik dans. Gooi ja je haar dan, swingen je heupen zo ik dat er tegensla. Als ik dans. Steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo maar. Ik voel me sexy als ik dans. Gooi ja je haar dan, swingen je heupen zo lekker dat ik er tegensla. Als ik dans. www.zfmzandvoort.nl You're in love How wonderful life